4 uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivene de Wit. Als Nederland meedoet aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië, gebeurt dat met het materieel. dat nu al wordt ingezet bij de handhaving van het wapenembargo. Dat zei minister Roosenthal na afloop van de ministerraad. Het gebeurt met de middelen die we nu tot onze beschikking hebben. en die nu worden ingezet voor het wapenembargo. En die worden dan straks ook ingezet, zo, zo spoedig mogelijk... zullen die dus ook worden ingezet om bij te dragen aan de NAVO-inspanningen... voor die no-fly-zone. Dat is dus de structuur. Het kabinet wil graag meehelpen in NAVO-verband het vliegverbod te handhaven... en heeft daarover ook een principebesluit genomen. Maar de zogenoemde artikel 100-brief gaat vandaag nog niet naar de Tweede Kamer. Dat wordt waarschijnlijk morgen of overmorgen. Volgens Rosenthal is er nog extra overleg nodig met de NAVO... en wil die ook nog extra militair advies. De internationale coalitie is ook vandaag boven Libië in actie gekomen om het vliegverbod te handhaven. De afgelopen 24 uur stegen ruim 150 gevechtsvliegtuigen op om de Libische burgers te beschermen. Ook werden 16 kruisraketten afgeschoten op militaire doelen van kolonel Gaddafi. Inmiddels hebben 10 landen toegezegd dat ze helpen om ook de naleving van het wapenembargo tegen Libië te controleren. Ook Nederland doet daaraan mee. De NAVO houdt er rekening mee dat de hele missie in Libië drie maanden gaat duren.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 De korpsbeheerders willen de computersystemen van de politie helemaal vervangen. Op de huidige systemen is veel kritiek. Vooral het informatiesysteem waarin de aangiften moeten worden verwerkt... is in het gebruik erg tijdrovend. Het kost de agenten zoveel moeite om aangiften in te voeren... dat de informatie soms onvolledig is. En dat kan ertoe leiden dat zaken niet worden opgelost. In een rapport staat dat de werksituatie in Noordoost-Nederland... door de slecht functionerende systemen zelfs kritiek is... Minister Opstelten is blij dat de korpsbeheerders de systemen willen vervangen. Ik heb zelf ook gezegd dat ik vind dat er een verandering moet plaatsvinden. CQ bij een aantal systemen, ook andere systemen. Dus het klopt, de neuzen gaan allemaal dezelfde kant uit. Dus het is een goede zaak. Maar Opstelten gaat er nog over nadenken wat hij nu precies gaat doen. De politiebond ACP is enthousiast over het voorstel van de korpsbeheerders... Maar waarschuwt wel dat de extra uitgaven niet ten koste mogen gaan van het aantal banen bij de politie. Dan het weer vanavond droog en wisselend bewolkt. Vannacht in het noorden kans op wat regen een minima van een graad of drie. Morgen overwegend bewolkt. De middagtemperatuur ligt dan tussen 7 en 11 graden. Nou, nu ben je verkeersinformatie. De meeste files staan momenteel rond Utrecht, ook in het zuiden van het land. En rond Arnhem is het inmiddels wat drukker. Echt opvallende files zitten er niet tussen. De langste files die staan op de A1. Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge, 6 kilometer. Stukje verderop tussen Eembrugge en Knoopend 5. Het is ook eh, dringend op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Leus de Zuid bij elkaar 10 kilometer langzaam rijden. En op de A44 richting Den Haag is vrij veel vertraging. Er staat tussen Oekstreest en Wassenaar 5 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En tot slot van deze vrijdagmiddag live, zoals altijd, ons journalistenpanel. En vandaag schuiven aan Ad van Liemt, lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Hasna Bouassa. Journalisten voor onder andere de website Frontaal Naakt en Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. Wilt u reageren op deze uitzending op dit panel? Dan kan dat. Mail ons vrijdagmiddaglive.afro.nl of Twitter naar hekje Afro VML. We gaan het hebben over onder meer de benaderde positie van defensieminister Hans Hille. Maar om te beginnen, uh, andere opmerkelijk nieuws van de afgelopen week. Uh, en ja, ik gooi hem er meteen maar even in bij uh, Ad van Lindt Want een ex-collega van jou, had die ook les gaf aan de Hogeschool Utrecht... Pieter Broertjes, uh, wordt burgemeester van Hilversum. Ja, om uh, Winning Zorgdrager te citeren, de oren vielen van mijn hoofd. Uh, ja, jij wist niet ik van wist niet, voor, want, ik, want je kent hem. Het uh, was een lichte teleurstelling dat ik niet uh, was ingelicht. Maar uh, ja, ik vond het heel verrassend, maar uh, sensationele benoeming. Sensation, en verstand, uh, benoeming. verstandig van hem dat hij het gaat doen ook? Ja, ik merkte aan hem, ik spreek hem geheel. Ik merkte dat hij nog echt, dat hij niet uitgeregeerd uh, uit was. Dat hij nog wat wilde, dat hij nog een soort klapper wilde maken. Maar dat het burgemeester van Hilversum zou worden, dat heeft me zeer verrast. Maar geen politieke ervaring, geen uh, ervaring in het openbaar bestuur. Uh, en nou ja, dat, dat zou je een zeker risicofactor kunnen noemen. Ik zou zeggen, uh, uh, hartstikke goed dat er mensen uit een hele andere wereld in het openbaar bestuur komen. Want daar kan het openbaar bestuur misschien wel heel erg van opknappen. Mag en zeker iemand met uh, capaciteiten van Pieter. Want hij, kan echt, hij weet wel hoe je een vergadering moet leiden... en hoe je in een club moet voorzitten. Uh, en dan kan je burgemeester inspireren. worden. Nou ja, en hij heeft wel een representatieve vergadering. Ik uh, zie het wel positief in voor hem. Lint te zal hem ook goed afgaan. Magiet van der Linden, jij zat al te, te, te moppen. Nou ja, of? omdat jij zelf geen uh, politieke ervaring... geen bestuurlijke ervaring... Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel een beetje tuttig, Jan. Echt, Met he? permissie. ja. Want? Ik bedoel, wat, wat de persoonlijke afwegingen van Pieter Broertjes zijn, dan moet hij weten. Of het nou zo leuk is om burgemeester van Hilversum te worden, ja, geen idee. Nee, maar hij wordt maar dat ook onder mij... andere. Ze zeggen dat onze burgemeester moet ja, veel weten van de media. Ja, ja. Precies. Ja, nou, maar wat waarschijn... weet Pieter Broertjes van Radio en TV dan? Nou ja, hij weet wel iets van media en nieuws en hoe belangrijk uh, bepaalde instanties voor Voorzitter, de stad zouden kunnen zijn. Gewedschap van hoofddruckeur ja, geweest. Dus mij, hij uh, was lid van ons panel. Dus ja, dat scheelt ook. Veel ja. verder kan vind niet komen. Het is altijd een beetje tuttig om te zeggen, jij heeft dat en dat niet, dus dat kan nooit wat zijn. Jij, jij ik ben het zou... altijd eens out of the box denken, is denk ik heel verfrissend. En volgens mij was Hilversum jarenlang, en misschien nu nog wel een artikel 12 gemeente. Misschien wordt dat wel ja. eens opgelost. Ja, out of the Naast box. No, ja, ik denk ik breek maar even Articulte in. Artie, <gacht> Fe van out een... Out de of the de box, denk ik, vind ik prima. Hoor, maar het valt me wel op, mensen die toch al weet je, het een en, ander, een en ander hebben bereikt... die komen overal binnen, maar als gewone doodnormale burgers... ik krijg geen functie waarvoor ik geen ervaring heb. Maar dat wordt een soort uitzonderingspositie... voor mensen die toch al heel erg hoog aan de top staan. En dat, dat zint me niet. En ik denk dat... Ja, ik doe ook Grutem, ik ken hem verder niet. Ik heb hem een paar keer hier meegemaakt. Maar het, het is wel... Opvallend, dat gewone mensen altijd ervaring moeten hebben. Er wordt van alles van geëist. Maar mensen die toch al in, de, in, de, in het publieke debat staan... Of dat ververen, die makkelijk dat, aan zo'n functie ja, komen, denk ik. Het jij. is oneerlijk bedoeld. Ja, Daar hebben ze toch ook een nek voor uitgestoken. Ja, het is ja, het altijd is dat hij naar buiten gaat zitten kijken. Uh, al ja, maar dat is niet ons probleem natuurlijk, wat hij gaat doen. Nee, maar nou gaat hij ervaring inzetten in een soort... Al, uh, toch een soort dienstbare functie. Ja. Dat is een nou, blijkbaar heeft hij in ieder geval. Uh, Ik de leden van die selectiecommissie hoor. overtuigd. Hij is unaniem gekozen. Mm -hmm. uh, en, zo is het en ook. In ieder geval is. heeft ja. hij ze overtuigd van het feit dat hij het kan. De en de, heel ja. de gemeenteraad staat bekend als de moeilijkste van Nederland. Dus het is ook niet echt een erebaantje. Artikel 12, jij zei het al. Ik ja, weet niet of ze dat nog zijn. Maar Hasna, als er ja, nou zo tegen is, dan zou je een pleidooi. kan je een pleidooi houden voor de gekozen burgemeester? Nee, dat gaat niet iedereen melden. Nee, dan gaat het me niet. Het gaat me om de vertroeteling van mensen die het toch al goed hebben. Van, ah. weet je, de, en dan kunnen we wel zeggen: het is geen erebaantje. Nogmaals, ik vind het prima, voor mij mag die. Maar het is wel opvallend dat in bepaalde. Um, vakgebieden mensen dus kennelijk geen ervaring nodig hebben als ze toch al bekend zijn. dan mag best wel een vraagteken bij gehaald worden. we gaan gewoon zien hoe hij het doet. Tot zover Pieter Broertjes, uh, want het is opmerkelijk nieuws, maar ook weer geen wereldnieuws natuurlijk. Dus uh, nogmaals, we zullen zien hoe hij het als burgemeester ervan af gaat brengen. En nog één andere ding waar Ad van Liempt ook mee te maken heeft, namelijk... Uh, ...er was kritiek op je. Hmm. Deze week nieuwslezer Rik Niemann van RTL is erg boos over de nominaties voor de Tegel. Dat is een belangrijke journalistieke prijs. Jij zit in de, in de jury voor die prijs. Uh, en hij zegt uh, van de zes nominaties voor die prijs, uh, die gaan allemaal naar de publieke omroep. Ja. Volkomen ten onrechte. Ja, ik, uh, ik ben algemeen voorzitter van voor de jury, dus ik heb me niet zozeer met die uh, uh, aparte afdelingen bemoeit. Ik moet meer zorgen dat er uh, keurig uh, besloten wordt. Maar dat doet hij niet toe. Ik heb wel een zekere verantwoordelijkheid. Uh, wat vooral mij opviel... was het enorm uh, geringe aantal inzendingen... van de commerciële omroepen. Uh, Je kan ook zeggen he? dat die anderen... Uh, allemaal veel te veel inzenden. Daar kan het ook in zitten. Maar die jury heeft daar heel objectief en serieus naar gekeken. Ze hebben enorm over gediscussieerd. Er was één inzending van RTL die eigenlijk voor een nominatie in aanmerking kwam. En die het ook bijna gehaald had. Dat was de Lucasse primeur, die dat kamerlid van de PVV. door de brievenbus plaste. ja, Maar dat bleek gemaakt... Dat is wel een tegelwaard, of niet? Een Ja, een soort teval tegen dat. Toch nog heel even van... dat was niet van RTL afkomstig. Dat hadden ze wel. Uh, ...besteld, maar het was van een onafhankelijke... Uh website, crime-site die het had aangeboden. Nou. Net, ja, en dat was de reden omdat de dan Paul niet dat als eerste bracht. Maar goed, maar even los nee, dat daarvan. dat was James uh, Sharp geloof ik. Ja, James Sharp. Nou. Maar goed, okay. uh, dat we regie jury heeft dat. Uh, de, inmiddels ben ik door Pieter Klein van Nee, maar, maar Ad, RTL. Heel, heel even. Want Rik dus niemand, niemand die zegt van... Kijk, ja. uh, de, de, die nominaties, er gaat er één naar de NOS... twee naar het netwerk van de NCV, één naar Andere Tijden. Wie zit er in de jury? Ad van Liemt, ex-NOS, ex-Andere Tijden. Walker van Scherenburg, ex-NOS. En Kees Labeur Ex-NCRV. Dat is ja. een beetje wij van wc-eend, Ad? Juist. Ja. Zo zal het misschien lijken. Dat vind ik jammer. Ik, ik zal ook bij de evaluatie uh, voorstellen. dat uh, die jury zodanig worden samengesteld. dat dat type kritiek uh, bij voorbaat zou Meer is mensen van de commerciële erin? Uh, dat bij zou wel. Ja, op zichzelf kan ik me dat voorstellen. dat je dan dat type kritiek kan voorkomen. Maar daarmee uh, worden de commerciële nog niet gedomineerd. Het gaat natuurlijk uh, om. ze moeten ook mooie programma's hebben. Programma's ja. uh, ik heb eerlijk gezegd. Uh, bij, die, bij dat juryberaad, uh, ja, ja, dat ging uh, unaniem. En dat, dat waren zulke evidente winnaars, dat zal wel blijken... dat je daar verder... Uh, naar dat ik dat nogal, mag ik naast meneer kan leggen... die mensen die zitten daar heus niet van... zullen wij de commerciële zeven doen? Het begint van overtuigd door het pleidooi van Adverlint. Nou, ik heb wel een idee waardoor de jury van de tegels... want het zijn uh, meerdere tegels die worden uitgereikt... dat, uh, wanneer is het, in april of mei? 11 april. 11 april, dat in één keer goed kunnen maken. En dat is misschien... Postuum uh, een prijs aan een geweldige journalist... die helaas is overleden afgelopen jaar. Corimus. Van RTL Nieuws. Corimus. Was 25 jaar in het vak. Ideetje. Ideetje. Ik zie Ad nadenken. Ja, ik, uh, ik zie adnaden. Heel stil hij, hij neemt dit mee. Ik zal het aan het besturen doorgaan. Kijk, deze, nou goed, dat waren uh, de, de andere dingen, behalve het nieuws over natuurlijk internationaal uh, de Arabische wereld en alles wat daar aan de gang is. Uh, Libië en de problemen waar de defensieminister Hans Hiller op dit ogenblik zich in bevindt. Om met het laatste maar even uh, te beginnen. Uh, nou ja, de, de mislukte evacuatieactie met die helikopter, die leidt... Stapsgewijs, dat is ook wel weer opmerkelijk. Steeds een soort nieuwe uh, verbazingwekkende uh, berichten. Uh, de, de informatie komt steeds uh, per stap beschikbaar. Onder andere omdat de Tweede Kamer erom gevraagd heeft. Uit de laatste uh, info bleek bijvoorbeeld dat er voordat die actie werd uitgevoerd niet gebruik is gemaakt van de informatie die de militaire inrichtingendienst had. Uh, aan jullie de vraag: hebben jullie nog vertrouwen in ons leger? Mag je van de Linde. Ik geloof dat ik wel uh, vertrouwen heb in ons leger... Maar volgens mij ligt uh, ter tafel of er nog vertrouwen is in de minister, uh, in de minister van defensie. Ja, ja, nee, dat is absoluut ook zo. Maar tegelijkertijd, als je hoort dat er bijvoorbeeld een mailtje met een verzoek om informatie ja. op een zondag verstuurd wordt dat, en haast dat dan, dan zijn ja, dat heeft natuurlijk dicht. niet hele gedaan. Ja, nee, natuurlijk... Iedereen die wel eens te maken heeft gehad met Libië weet dat dat niet weet je binnen vijf minuten of een dag geregeld is. Dus dat is nogal naïef en een beetje raar. En dat ze dan naar de een fax of een e-mail sturen en dan gaan ze niet wachten tot ze er antwoord krijgen, maar dan gaan ze al in actie komen. Met toerisme. Ze hebben al een, een, wat is het, een helikopter gedoneerd aan Nibie. Nou, ik zou me niet verbazen als ze nog F-16 gaan maar doneren. Maar toerisme tijd. van wie? Van het leger, dat is niet Hille. Maar dat dus wordt toch word aangestuurd? Hele... Tuurlijk ik begrijp wel dat Hille verantwoordelijk is. Het leger kan niet eens eentje beslissen. Nou, weet je wat? Nou, zou Hillen hebben gezegd van jongens, wacht maar niet op antwoord van de MIVD... en ga maar in actie? Kan nee. me bijna niet voorstellen. ja, maar als tijdens dat ja, debat blijkt dat het, het, het zo is gegaan... dan heeft Hille nog steeds iets uit te leggen. Ja, kijk, een minister is nou eenmaal verantwoordelijk voor ja. alles wat er in zijn ambtelijk apparaat gebeurt... Ook voor uh, mislukte communicatie. Mm -hmm. En er is ongetwijfeld ergens sprake van totaal mislukte communicatie. Daar kan je en wel ook, zeggen. Maar, maar we hebben het fameuze geval van Carrington. Dat heet ook de Carrington-doctrine. Er gebeurt iets in je leger waar jij uh, verantwoordelijk voor bent. En als dat helemaal fout is. Maar hij wist er niet eens van. Mm -hmm. En Carrington dat dat was de... een Engelse minister... maar ook geloof ik de enige die volgens die uh, doctrine opgestapt is. Nou, op die reden. Inmiddels hebben wij in Nederland heel wat voorbeelden... van mensen die de consequenties hebben getrokken. Nim ja, onder een... andere, en. Ja, nou, geen, ook alleen uh, maar onder druk van nee, de minister. <laughs> nee, metanderen. maar ook de ministers bij de Schipholbrand. Je kunt niet meer zeggen van iedereen blijft maar zitten. In Even. Nederland is zelfs een traditie groeiende... van het nemen van verantwoordelijkheid van ernstige oké okay, Maar dan, maar dan moet je je afvragen of dit ernstige fout is. Want? Niet? Ja, nou hij. ja, dat moet je afvragen. Dat moet straks <laughs> nou, het parlement maar, regelen maar ga, het hoe het er ernstig deze kwestie is. Mariet ja. van der Linden. Nou ja, als het gaat om miscommunicatie... Ja, dat, dat kan in een organisatie wel eens uh, gebeuren. Het gaat er natuurlijk ook wel om dat het gebeurt in deze situatie. En dat uh, brengt alles wel een beetje in een uh, snelkookpan. Maar het gaat er ook om, volgens mij, als een minister uh, kan opstappen... of kan worden weggestuurd, of er sprake is van het verkeerd informeren van. Ja. De Tweede Kamer bijvoorbeeld. De tweede en dat kamer. gaat nu ook spelen omdat die eerste brief... Uh, die al heel moeizaam tot stand kwam... waarbij kennelijk, Buitenlandse zaken en defensie... elkaar al een beetje dwars zaten... Uh, en die brief Over is waarom is die helikopter daar überhaupt naartoe gegaan? Ook door ja. de regeringspartijen als een krakkemikkige brief omschreven. Dus het is een, een slecht begin. Maar wat er nu komt, ik vind het nu wel heel spannend worden. Ja. Want dit heet volgens Hans van Mierlo, uh, de geur van wilde beesten op het Binnenhof. Uh, je die ruik een, jij? Ja, die, die komt eraan. Uh, want, uh, en dat heeft te maken met de figuur van Hille. Hille heeft vijanden. En dat is niet helemaal loos, want het is, dat is een politiek stratege, politiek dier met een, uh, met een enorm uh, track record op dat gebied. is uh, verbazingwekkend eigenlijk dat juist hij met, maar, ja, met die politieke ja, maar, ervaring zo snel in dit soort problemen terechtkomt. Uh, maar het, uh, justitie en defensie, daar kan je dat altijd gebeuren. Dat zijn de, de ministeries waar zoveel dingen. die zijn zo incidentgevoelig. Uh, maar waar is, bij justitie waar zit hebben we er heel veel gehad. Waar zitten de vijanden? Is dat niet lekker kunnen samenwerken met minister Roosentaal? Is dat binnen de uh, CDA-fractie? CDA is dat binnen geval. het departement? Ook wel in de media, daar ben, ben ik van overtuigd. Hij heeft veel vijanden gemaakt in het verleden. Ik, ik denk dat. Het, het was natuurlijk ook een stratege. Het is een mannetjesmaker. Het was de man achter, altijd. Uh, ook iemand van gepeperde uitspraken. Tante Truus met Ruding en al dat. Hij zei... En, ja, en, dan, wordt, dan gaan, gaat, gaat dat hele complex gaat natuurlijk eens even testen. Ja, maar goed, als, als hoe we... crisisgevoelig is hij? Hoe crisisbestendig is hij? Ja, en niet alleen op dit dossier, Mag... om het zo maar te zeggen. Precies, want... ook de misstanden uh, in Den Helder, uh, in den Helder. Uh, het, dit wat nu speelt. Die, die heeft hij uh, in de tijd uh, niet gemeld aan de Kamer, onder andere omdat het door zijn hoogste ambtenaar niet aan hem gemeld was. Want bij die hoogste ambtenaar, zei hij later, was het even weggezakt. Ja, maar goed, het is de optelsom van dingen. Maar hij is natuurlijk. net begonnen, hè? want ze zitten pas een paar maanden. En uh, in het begin is een kamer toegeven. Kan gebeuren, je moet nog even wennen hoe dat allemaal loopt. Uh, maar hij krijgt minder tijd dan een jonge beginnende minister. Want hij is een uh, politiek routinier. Dus het gaat er nu om, uh, ja, is hij... Uh, crisisbestendig. En wat vind ik het fascinerende, want Rutte heeft mensen om zich heen gekozen in het kabinet die het toppunt van crisisbestendig zijn. Juist He? om dit te voorkomen. Donner, opstelte Roosentaal, de, de professor van de crisis. Ah, en Hille als, als een uh, politiek stratege van de heer Stort. Dus ja, als, uh, dit wordt echt een testcase. Attie ja. At At houdt ze nog even op maar de vlakte naar Jij vindt dat die weg moet al, of niet? Nou, voor mij mag het hele kabinet weg. Oh, dus ja. dat is, dat, daar zal ik niet tegen protesteren. Maar ik bedoel, er wordt heel erg geconstateerd op hille. Maar als hij weggaat... Dan blijven die mensen die die fouten maken, blijven Die weer hoogste in ambtenaar, het, ja, die minister zegt gewoon. Daarmee zijn de problemen, lijkt me, niet opgelost voor dit kabinet. Dus het lijkt me dat je er ook daarnaar moet kijken. En niet alleen maar naar hem. Want er zijn in het leger, je noemde het net ja, al, ook grote fouten. gemaakt. Er zijn hele grote fouten. Ik bedoel, nie, niemand binnen Nederland wist van de actie. Maar in Libië stonden ze dus al klaar. En kennelijk wist een of andere vrouw in Zweden ja, zijn, dus ook al van de actie. Het is, dat is natuurlijk dat is bizar dat, dat als zo'n minister de verantwoordelijkheid neemt, dat er nee, ook, dat intern, ook intern allerlei koppen gaan rollen. Mm -hmm. Maar dat is nog genomen. niet gebeurd, toch? Nee, maar dat zou, dat zou natuurlijk ook een gevolg zijn. Het kan zijn: Hele kan kiezen voor een zekere schoonmaker op het departement. Uh, maatregelen Hij in moet in toch geval, die uh, het, bezuinigen? Die het vertrouwen oh. moeten wekken dat dat niet meer gebeurt. Uh, dat is één. Een andere optie is zelf om, uh, aftreden. Maar je moet ook vaststellen dat er vier top- figuren uit het kabinet, met z'n vieren op zondagmiddag... die beslissing ja. hebben genomen. Roosentaal, Rutte, het, uh, Hille, Hille en Zat Verhagen. Erbij. En ja, dus de vier belangrijkste ministers, zou je kunnen zeggen, de, de, op dat... Hebben dit op zo en, was... die zijn u, en die zijn nu ook verantwoordelijk nou, voor uh, de inzet in Libië... voor de inzet in Afghanistan? Ja, dus de vraag Wekert is nou, hoe ver sleept dat door? Dus dan ja. kom ik wel bij jou terecht. Ja, houden ja, ja. ze Maar, ja, denk, wijs, maar, maar, maar, van de maar is het ook niet uh, aan de orde hoe denkbaar het is... dat er een minister wordt weggestuurd... terwijl er een missie naar Kunduz uh, aan zit te komen? En bovendien, uh, um, er wordt bijgedragen aan uh, de NAVO-missie uh, ten aanzien van Libië. Nou, dat maakt dat, zo beslissing Dat, dat gaat moeder. de hele wereld over. Ja, Ik bedoel, dan... net nu het belangrijk is om... We kunnen de ons neus, helemaal dus niet permitteren om nu minister van nou, defensie ja, we, weg te sturen. We, ik bedoel, nou, dan kan rotteren, een, maar dat kan het een eens kunnen. maar nooit weer-situatie worden. Dat is ook nog wel eens ja. een oplossing. Ja, maar die ministeriële verantwoordelijkheid, al daarvan zeg jij, die geldt onverkoord. Ik bedoel, als deze blunders ook bevestigd worden. Kijk, er zijn een paar ministers afgetreden voor de schipholbrand. Ja. Ja, daar waren ze echt niet bij. Maar dat is nou nee. helemaal de zwaarte van dat vak wordt bepaald door het feit dat. Er Duizend dingen op een dag gebeuren waar je niks van weet en toch verantwoordelijk voor bent. Ja, hij hij moet, moet, je noemde het al even, Margriet uh, van der Linden, hij moet, als hij dit al overleeft, vervolgens weer een miljard gaan bezuinigen. Hè? Nou ja, dat zal intern niet uh, heel lekker liggen. Dus als je het hebt over vijanden. Nou, dan komen er nog wel een paar, denk ik. Ja, maar ja, maar eventuele opvolgers moeten dat ook. Moeten dat ook, ja, maar. Dat die, niet uit. Ja, iets, iets meer schone handen. misschien. Maar er moet wel wat gebeuren daar op Defensie. Dat kun je in ieder geval heel voorzichtig ja. sowieso uh, vaststellen. Um, ja, in, in dat kader. Uh, het het is, blijft natuurlijk doorgaan, ook in die Arabische wereld. We krijgen berichten binnen al Jazeera in Syrië minstens 20 doden. De Verenigde Arabische Emiraten heeft zich aangesloten bij de ingreep in Libië. Die uh, leveren twaalf straaljagers, uh, lees ik hier. Uh, er werd bekend dat de NAVO het commando heeft overgenomen. Uh, niet zomaar, maar er is wel bijna een week over gesteggeld. Uh, stelt jullie dat gerust, Hasna Bouazza? Nee... Nee, wat, ik bedoel, want wat is, wat is het plan dan? Ik heb begrepen dat ze nu zeggen dat ze er drie maanden gaan blijven. En ik begrijp niet hoe je in zo'n beginstadium al kunt zeggen... we blijven drie maanden. En wat, wat, wat is er na die drie maanden? Is Gaddafi dan weg? Um, is het volk dan bevrijd? Is Gaddafi dan nog? Wat, wat is het idee? En, en dat is niet duidelijk. Dus dan kun je er eigenlijk ook niet helemaal uh, gerust op zijn. Nee, maar er werd natuurlijk al wel ingegrepen. Mm -hmm. uh, en en, en de, de, het verschil is dat dat eerst door een aantal landen... Ja. die individueel ja. samen dat besloten uh, zeg Maar, maar nu ja. dus, dat uh, deze Atlantische organisatie ja. De verantwoordelijkheid neemt. Ad van Lim, vind jij dat een verbetering? Of? Het lijkt mij op zich een verbetering dat uh, de NAVO uh, eensgezind is daarin. Uh, tegelijkertijd ben ik het helemaal met half naar eens. Uh, het is een uh, soort appelboor die zich in het probleem boort en die op een gegeven moment vast komt te zitten en dan weet je niet meer waar je heen moet. Want uh, we, er, er is geen uh, uh, toestemming om met grondtroepen het land in te gaan om daar het conflict te gaan beslissen. Dus straks hangen daar uh, vliegtuigen boven een soort uh, wedstrijd... die in een gelijkspel uh, lijkt te eindigen. En uh, hoe, hoe moet dat niemand weet hoe het verder is? Er is geen plan. Nee. Het kan de ellende alleen maar verlengen. Ja, maar, ter, maar er, is nou, ook, er is ook nauwelijks een alternatief. Ja. Want als ze het niet hadden gedaan, dan was het een bloedbad geweest. En als je nou zegt, deze uh, uitspraak van deze resolutie van de VN... was ter voorkoming van genocide, dat wordt wordt eigenlijk als het belangrijkste argument... dat is natuurlijk wel een, een uh, sterk argument... en dat op zichzelf zou dat al, altijd tot maatregelen moeten leiden. Alleen, wat is de volgende stap? Ja. Het ja, voorkomen van een humanitaire crisis in Libië... Hè? die, die VN-resolutie, je zegt het ter bescherming van de, van de bevolking daar... ingrijpen op zich dus wel terecht, Margit van de Linden? Nou ja, met het argument wat dat geeft... en waar de Veiligheidsraad ook mee kwam namelijk het voorkomen van genocide... dat legt altijd uh, de verantwoordelijkheid bij de internationale gemeenschap... om dat te voorkomen natuurlijk. Dus in die zin strikt genomen terecht. Alleen uh, deze Arabische lente, die overal uh, opduikt kan misschien voor Libië wel eens een lange hete zomer worden. Want uh, niemand weet wat het uh, vervolg is, hoe lang het gaat duren. Want Hasna zei, ja, drie maanden en dan. Ja, ik, ik weet dat helemaal niet. Maar als Kamerleden... de NAVO zich daar ook niet uh, een voorstelling van geeft... misschien wie achter de schermen wel. Ja, wie dan wel? Ja. Nederlandse Kamerleden, ik had het er eerder in deze uitzending... met uh, Rob de Wijk uh, over, uh, een stratege uh, en veiligheidsexpert... Eh, die zegt, ja, die Kamerleden, die hebben bijvoorbeeld de linkse Kamerleden... dan met name als voorwaarde gesteld dat Nederland, als ze al meedoen... ook eh, zich inzet voor het bereiken van democratie in Libië. Hij noemde dat naïef. Ja, ja nee, dan krijgen Asnabuazna? we dat weer. We krijgen weer dat moderne kolonialisme... dat we hen daar weer eens even gaan uitleggen hoe democratie werkt... en dat we dat dan weer weet je, daar gaan planten. Nee, dus. Maar wat dan en wel? Nee, ik denk nee, wel dat er enige nee. vorm van internationale samenwerking kan... Internationale samenwerking, ja, maar oh, niet het ja. dwingende, weet je, dit is hoe het moet en dit is hoe jullie het moeten... Nou, dat is een hm. beetje... Met westerse blik uh, kijken naar uh, het Arabische volk. Zo van ja. jullie moeten dat zo ja, doen precies. zoals we dat hier in Hilversum bijvoorbeeld hebben gedaan. Ja. Dat lijkt me niet een goed Eén idee. Een of andere kranten, magnaten. Vind je het onzin, Magiet van der Linden, uh, de, de, die voorwaarden, zeg maar, die, die Kamerleden hebben gesteld? Van... Nou, de, ik denk dat de voorwaarden veel meer gaat over uh, ook iets betekenen aan de humanitaire kant. Kijken hoe dat zit met de, de verbetering van vrouwenrechten. Hoe het zit met scholing, educatie. Uh... Ja, ook daarvan wordt gezegd van hoezo vrouwenrechten Ze hebben wel iets anders aan hun hoofd. Nou ja, dan heb je toch zijn je... mensenrechten, ja, Hillary Clinton. Maar is, waarom dan zeg je dan is, geen mensenrechten? Dan is het, zeg maar, het, het grappig aan. Libië is dat een land waar, waar vrouwen zowel gesluierd over zaad konden gaan als in bikini aan het strand konden liggen. Weet je? Dus dat, er is heel veel. Uh, het is niet zo zwart-wit en het is niet. Weet je, het is geen Saudi-Arabië en het is geen Egypte en zo. Dus me, hier in Europa of in het Westen hebben we een bepaald set uh, voorwaarden: altijd vrouwenrechten, democratie, uh, vrije meningsuiting. En dan willen we dat zo'n padsboom daar planten. Nou, dat zonder, naïeve beeld heb ik tegen. Nee, nee, nee, ik hoop dat we dat niet zonder willen. Zonder te kijken naar... Weet je, elk land heeft haar eigen dynamiek in die regio. Ja. Het gaat niet werken, zei nee. nou ja, niet Wat mij zo opvalt is dat uh, die gedoogpartner die dit kabinet uh, overeind houdt overal tegen is. En hier ook weer tegen was. Hier is al zo'n... Uh, zo'n steun en toeverlaat ja, hebben als je voor de moeilijke niet zo problemen fijn. staat. Het nee. ja, lijkt me heerlijk. Nee, ik, ik, ik moet even afsluiten met, met weer terugkomen op het, op het eerste onderwerp. want Er werd ge sms na aanleiding van de discussie over uh, de tegel, de prijs. prijs. Ja. Pieter Klein uh, is uh, adjunct ja. volgens mij van RTL Nieuws. Die meldt dat RTL wel degelijk de affaire Lucas als eerste heeft gebracht. Ja, maar het uh, niet zelf ja. heeft geproduceerd. Dat was de overweging van uh, die televisiejury... En Pieter Klein heeft mij van de week nog gebeld om te melden... dat het allemaal niet persoonlijk bedoeld was tegen die juryleden. Hij heeft niet zelf geproduceerd. Dus een beetje kinderachtig. of niet, Ze hebben het wel als eerste gebracht. Ja, maar ze hebben het gekocht van een... Van een het uh, was een, geen eigen productie. Het was geen eigen productie. Dat is de voorwa voorwaarde om een prijs te krijgen. Oh, het speelt wel, hè Jan? Ja, we zitten er bovenop. De tegel, we zitten zit er, bovenop. er bovenop. Er wordt gereageerd en dus ja. melden wij dat ook. Daar houden we het bij. Voor deze keer. Uh, we hebben het over Libië gehad, we hebben het over Hillen gehad, en we gaan volgende week zien hoe Hillen het gaat redden... en ongetwijfeld daar komende week uh, vrijdag ook weer in het journalistenpanel... over doorpraten. Ik wil jullie voor nu danken, alle drie. Ad van Liemt, uh, onderzoeksjournalistiek is nog steeds toch, hè? Officieel ja, ja, ja ik blijf nog even. Aan de Hogeschool Utrecht voorlopig nog geen burgemeester... burgemeester alhoewel, van volgens mij heb je er absoluut wel de juiste eigenschappen voor. Hasna <lacht> Bouwassa van frontaal naakt en Margriet van der Linden van opzij... Ik ben benieuwd wanneer jij burgemeester, Burgervrouw. hoe zeg je dat? Burgemeester. Burgemeester wordt. Alle ja. drie dank. Ja. Denk Dit was hoor. vrijdagmiddag live. <tog> dank. Jan, ja, ja, kruisje. kruisje. Ik moet er even praten met. en mijn hoofdtelefoon valt nu uit. Dus ik hoor niks. met van Verschoten, denk ik toch? Bert? Ja, dat is het kruisje van jou, Jan. Jan, wat wij gaan vandaan doen. Het, in het Radio 1 journaal gaan wij het hebben over Syrië. We gaan het hebben over Jemen. En we proberen contact te leggen met Jordanië. Want dan loopt het op dit moment ook vreselijk uit de hand. En we hebben het al eerder gehad over Justin Bieber. Uh, het meisjesfenomeen. Daar gaan we het ook over hebben in de avonduitzending van het Radio 1 journaal Dan sluit jij af, Jan. Dit was Vrijdagmiddag Live. We zijn er natuurlijk weer volgende week vrijdag. Veel plezier zo'n bij het beluisteren van het Radio met Bert van Sloten. Destijds. Een radiotekening. Portugal kampt met een enorme staatsschuld. De Portugese premier Socrates heeft ontslag moeten nemen. omdat het parlement zijn besparingsplannen heeft weggestemd. Belangrijke eurotop. De eurolanden vergaderen over dat nieuw op te zetten noodfonds. Komt dat even goed uit? Kan Portugal gelijk aankloppen voor steun? Noem me casa, Portugese vrienden. De Europese crisis overheerst de top van Europese regeringsleiders. Deze crisis is totaal inopportuna. En proefkade op het piorste moment. Het is weer lente-top in Brussel van de EU. Dat was een reuzenaardig feestje. Maar de pret die wordt versierd door de schuldlast van een platzak Portugeesje. Onze leiders vasten diep in de buidel En schieten voor onze zuurverdiende centen Om TCT met rente terug te inen En daar zo gare bij te spinnen, Want het is lente Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Radio 1 Het NOS Journaal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 Als Nederland mee gaat doen aan handhaving van het vliegverbod... dan worden er overigens geen extra vliegtuigen gestuurd. De toestellen die nu het wapenembargo handhaven... krijgen de nieuwe taak erbij. De computersystemen van de politie moeten helemaal worden vervangen. Hier en daar wat verbeteren werkt niet, zeggen de korpsbeheerders. Nu worden zaken soms niet opgelost... doordat bijvoorbeeld de invoer van aangifte erg ingewikkeld is... en veel tijd kost.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 ANRB-verkeersinformatie. De meeste files in deze vrijdagmiddagspits staan op de wegen rond Utrecht... zoals op de A1 en op de A28. Ook in het zuiden van het land en rond Arnhem is het wat drukker. Opvallende file die staat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Elslo en Rooster een 11 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Bij Rotterdam op de A15 naar Europoort tussen IJsselmonde en Rotterdam-Sjaardoes 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de Groene Kruisweg. Op de A15 zelf is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brine-Noordbrug 4 kilometer. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag en dan richten we automatisch het vizier op het Midden-Oosten. Jemen, Syrië, daar loopt de spanning op. Natuurlijk Libië. We hebben het met het Rode Kruis over oorlogsrecht En we zoeken contact met Jordanië. Ook hebben we aandacht voor Japan, want daar is nog steeds onduidelijkheid over de kerncentrales. We spreken zo dadelijk met Kiel Duits over de gevolgen van de tsunami. En het is Girls Only vandaag in Tilburg. Justin Bieber, want daar hebben we het dan over. Het is een fenomeen. Ik sta nu... Dan gaan we naar verder, want we krijgen nu een mooie slotklap. Want we gaan het hebben over niet alleen Jemen en niet alleen Syrië... waar wordt gedemonstreerd. Ook in de Jordaanse hoofdstad Amman wordt er vanmiddag gedemonstreerd... voor meer democratie. En het gaat er op dit moment heftig aan toe. Een groep studenten die demonstreren voor hervormingen... die worden aangevallen door aanhangers van de regering. Kort voor deze uitzending sprak ik met Nicole Leveven. Nicole is bij die demonstratie en de eerste vraag is... Nicole, waar sta je? In een, uh, ...in een leeg kantoor gebouwd, het wordt naar binnen gekomen, uh, op straat werd gedemonstreerd door mensen die veranderingen in het systeem eisen. Ze willen meer democratie, ze willen een echt parlement en er wordt keihard opgetreden. Er zijn bepaalde uh, groepen jongeren hier naartoe gebracht, gewapend met foto's van de koning, met vlaggen en ze zeggen wij zijn de echte Jordaniërs en wij komen het land. Verdedigen. Nou, het is duidelijk, de politie die staat erbij, die kijkt ernaar, die helpt nog net niet door stenen aan te geven. Maar uh, ja, de mensen die in het uh, onderen viaduct hadden een groepje zich verzameld, hadden daar ook wat tenten opgezet. Ze wilden daar net blijven, zoals uh, in andere landen al is gebeurd. En ja, uh, nou, wacht, wij is er al gebeurd. Nee, valt mee. Um, en dus, ja, ze waren van plan om hier te blijven zitten, maar dat wordt ze niet gegund. En het leger, de politie die heeft net hard ingegrepen en uh, geeft nu het hele de plek onder het via dit schoon. Dat betekent hard ingrijpen. Betekent dat dat ze schieten of arresteren ze allerlei mensen met de lange lat? Nou, er wordt veel geslagen, uh, de, de ingehuurde mensen... Um, die zijn gewapend met stenen. Er worden echt grote bakstenen gegooid. Een aantal mensen die zijn in kritieke toestand gisteren na gevechten al in het ziekenhuis opgenomen. Ook nu zijn er een paar mensen in kritieke toestand afgevoerd. Uh, je hoort nu constant uh, ambulances af en aan rijden. Ja, het is moeilijk om overzicht te hebben over het aantal gewonden en of er uh, uh, ja, dodelijke slachtoffers uh, zijn gevallen. Vooralsnog uh, is daar niks van bekend. Uh, met even afwachten, met verland, Maar de demonstranten die van plan waren... om hier vreedzaam te blijven zitten. Ze Zij zijn meer, vreedzaam, vreedzaam, net als in de andere landen. Uh, ja, die worden hier nu verdreven van de plek waar ze hun tenten hadden opgeslagen. We horen inderdaad op dit moment die ambulances. De bedoeling was een vreedzame demonstratie vanmiddag. Dat was de bedoeling. Gisteren hebben ze ook gedemonstreerd. En net zoals in veel landen op vrijdag na vrijdagmiddag gebeld... wilden mensen de straat op om hun, uh, hun kracht bij te zetten. Er is een, uh, um, een nieuwe regering gevormd door de koning benoemd. En uh, hij hoopte daarmee aan de eisen te komen. Maar de nieuwe premier is een generaal. Hij, zat, hij was ook hoofd. Van de, ...van de geheime dienst. En ja, deze man is niet de man die uh, hervormingen gaat brengen... ...en zeggen ze, we zitten hier met het parlement... ...wat ons absoluut niet vertegenwoordigt. De media zijn niet vrij. Wij willen gewoon dat het anders gaat. En daar komt nog bij dat heleboel mensen geen baan hebben. De economische omstandigheden in het land zijn zwaar. Dus ja, het zijn eigenlijk vergelijkbare problemen met andere landen. Het verschil is dat je hier in Jordanië niet eens een eensgezinde bevolking hebt. Je hebt hier heel veel Palestijnen en Jordaniërs... Die staan op bepaalde punten over, eh, tegenover elkaar. Maar ik heb eh, beide groepen hier vandaag eh, aangetroffen. En eh, ja, het is, het is afwachting niet afgelopen. Ja, ondertussen blijven we die sirenes eh, horen bij jou. Wat horen we nu? Als ik zou even naar, naar buiten. ja, we met het raam dicht gedaan. Ik sta hier met een paar... Jordaniërs Jordaniërs uh, raakten zo betrokken in, uh, in het gevecht dat ze wat dozen van een balkon gingen afgooien, waarna er ook uh, op dit gebouw uh, uh, ja, belaagd werd met stenen. Op dit moment kijk ik naar buiten en zie ik hoe uh, uh, nou ja, mensen die zich maar demonstreren om de koning te verdedigen, zoals ze dat zelf noemen, uh, staan te dringen om het plein op te gaan. Ik zie een paar gewonden liggen op straat. Mensen die getroffen zijn, een groepje vrouwen met hoofddoeken, die gaat nu om de uh, gewonde man uh, heen staan. Uh, ja En de politie die, die staat ertussen, maar doet eigenlijk heel erg weinig. En ik kan me zo voorstellen dat ze zo niet langer de groep die de demonstranten aan wil vallen gaat tegenhouden. En ja, dan kan het echt uh, in, een, uh, in een bloedpad eindigen. Goed, Nicole. Dankjewel voor dit moment. Nicole Leveve was dat vanuit Jordanië. We komen straks vast en zeker nog even bij haar terug. Het is zeven minuten over half vijf. Kees Bredeveld van het Rode Kruis is in de studio. Lopen de rillingen over uw rug als je dit uh, hoort zo? Ja, dat gebeurt inderdaad letterlijk. Ja. Ik maak me zeer ongerust over de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Want het gebeurt overal. He. Want we hebben nu contact met uh, Nicole in Jordanië. Ja. Uh, we weten dat het in Syrië uit uh, de hand loopt. Jemen weten we. Overal. Egypte, op. Libië, Tunesië, Algerije, Marokko. Ja. Wij praten met elkaar uh, vanwege Libië, um, want um, het Rode Kruis um, is daar uh, ook actief. Althans, dat moet ik eigenlijk zeggen, probeert actief te zijn. Is dat een beetje, ja, een beetje wat, wat we, zitten, we zijn nog een beetje onder de indruk. Uh, probeert actief te zijn, is dat een goede uh, beschrijving? Nee, ik denk het niet. Uh, vanaf het begin dat er een narigheid was in Libië... is de Libische Rode Halve Maan, de Rode Kruis Zusterorganisatie... In Libië zelf actief in het opvangen van mensen die gewond raken. Of die ontheemd raken. En um, het, het enige wat we, wel lastig is. Dat is die Libisch Rode Half maan mensen ondersteunen daarbij. Uh, dat moet gebeuren in dit geval door het internationaal comité. De tak van het Rode Kruis die in conflictgebieden opereert. En die hebben een heel beperkt toegang. Ze zitten in het... Oosten van het land, maar nog niet in het westen. En daar wordt ook gevochten. Ja, u kunt gewoon niet overal bij komen. We kunnen niet overal bij komen en dat baart ons zeer grote zorgen. En als u erbij bent, dan wordt u af en toe ook nog eens een keertje slachtoffer. Doelwit. Nou, dat is in beperkte mate het geval. Er zijn nu twee rapportages van uh, ambulances... van de uh, zusterorganisatie van de Libische Rode Halve dus die uh, aangevallen zijn. Dat is volstrekt uit een boze uh, het embleem dient te beschermen die mensen die hulp verlenen aan slachtoffers van de strijd. Ja, want als het Rode Kruis erop staat, dan ben je neutraal en dat moet gerespecteerd worden. Zo is dat. Maar niet iedereen doet dat op dit moment. Dat blijkt uit de rapportages en daar maak ik me grote zorgen over. Ja. Um, en het oorlogsrecht, want het, we mogen het een oorlog noemen, toch, in Libië... door alle resoluties en dergelijke. Het oorlogsrecht, wordt dat gerespecteerd voldoende door iedereen? Ja, er zijn verschillende vormen van een oorlogsrecht. Uh, in dit geval uh, gaat het Rode Kruis alleen over het humanitaire oorlogsrecht. En uh, dat is erop gericht om in tijden van conflict... Um, internationaal gewapend conflict of niet-internationaal gewapend conflict... dat zijn allemaal hele ingewikkelde juridische omstandigheden... te zorgen dat mensen beschermd worden die beschermwaardig zijn. En dat zijn in dit geval alle burgers die niet deelnemen aan de strijd. En alle gesneuvelde of uh, gewonde mensen in de, in de strijd... die niet meer deelnemen aan die strijd. Om, die, om te zorgen dat die ook echt beschermd worden. En het tweede is om te zorgen dat er toegang van medisch personeel... tot de slachtoffers van die strijd zijn. Ja, en dat betekent ook dat je geen burgers inzet als bescherming van uh, militaire doelen. Ja, dat lezen wij ook in de krant. En dat baart ons hele grote zorgen dat dat het geval zou zijn. We hebben daar overigens zelf geen bewijzen van. Nee, en omgekeerd betekent het natuurlijk ook dat als je die no-fly zone handhaaft... dat je dat ook volgens de spelregels doet. Dus eerst waarschuwen en pas dan optreden. Ja, als, je, als uh, het wapenembargo, dan wel de no-fly zone in stand moet worden gehouden... en het wordt geschonden... Uh, door een vliegtuig dat, niet, dat komt op een plek waar het niet mag zijn... dan moet er eerst gewaarschuwd worden. Dat is ongelooflijk belangrijk voordat er ingegrepen wordt. En het Rode Kruis maakt zich ook nog zorgen over de chemische wapens? Nou, daar zou iedereen zich zorgen over moeten maken. Uh, om, ook dat zijn overigens geruchten. Uh, en uh, we hebben geen bewijzen dat in Libië chemische wapens zijn. Maar er zijn verhalen dat daar een opslag van zou zijn. En dat, dat is natuurlijk wel heel erg zorgelijk, ja. ja. En ondertussen kunt u wel de mensen aan de grens helpen. Mensen die de grens overkomen, kunnen wij helpen. En dat is zowel aan de Tunesische kant als aan de uh, Egyptische kant. Oké, okay, meneer Bredeveld, ik dank u wel voor het gesprek. Kees Bredeveld was dat van het Nederlandse Rode Kruis. En dan gaan we, want elke overgang die je verzint is belachelijk, iets heel anders doen. Waarom vinden tienermeisjes namelijk Justin Bieber geweldig? Waarom is hij hun idool? We hebben deze vraag vandaag aan u gesteld. De eerste reacties zijn binnen. variërend van, we zijn toch ook jong geweest. En het is een artiest van hun leeftijd. Nou, we gaan ons licht eens eventjes opsteken. Ook bij Joris van de Kerkhof. Die is in de Pathé-bioscoop in Tilburg. En uh, Bieberfans die heten Beliebers. Ik wist het nog niet, Joris. Maar jij was er zeker wel. Ik wist het wel. Maar dat komt niet omdat ik meisjes zelf heb dokters in die leeftijd heb. Maar ik heb twee zonen uh, in die leeftijd. En die zien het allemaal absoluut uh, niet zitten. Dat is wel een, een groot verschil tussen de jongens en de meisjes. Uh, de jongens zijn absoluut geen believers, uh, De meisjes wel. In 17 partietheaters uh, wordt er op dit moment uh, naar uh, de film uh, gekeken van, uh, van Justin Bieber. Aanstaande zondag treedt hij op in Ahoy uh, in Rotterdam. Vorige week woensdag ook nog in, uh, in Antwerpen. En die film gaat eigenlijk over uh, die optredens. De film hier is nog nog, nog niet begonnen. De film heet Never Say Never. En in Tilburg noemen ze het dan Zeg Nood Nood. En er wordt nu nog reclame gemaakt voor een, voor een, voor een andere film die eh, vanaf 29 juni gaat beginnen. En nu... En dit is gewoon een bioscoop. 250 meisjes, girls only, bij elkaar. De mobieltjes moeten uit, wordt er gezegd. Reclame voor het theater waar het, waar het allemaal gebeurt. Een beetje zenuwachtig. Ik durf er niet naast te gaan staan op de tast. Want je weet wat je allemaal raakt in het donker. Maar dit is nog alleen maar het zicht van dat de film gaat beginnen. Je ziet hier nog geen Justin Bieber. Een Canadese jongen die in het begin van de maand 17 jaar is geworden. Ik heb me goed voorbereid. Ik heeft voor tweede leren drummen. Die gitaar heeft leren spelen uit zichzelf en, de, en trompet. Er wordt een prettige voorstelling gewenst en dat ziet er een beetje raar uit als je geen 3D-bril op hebt. Want het is een film voor 3D. Wat een gegil, zo onderling. Wat we ook zouden kunnen doen, voordat ze echt beginnen... dat is misschien wel een gekke combinatie van het gegil van de meisjes hier... en twee jongens die DJ zijn. Jongens van 14 en 15. En dat zijn jongens. En die zien het dus absoluut niet zitten, die, die Justin Bieber. Laten we daar eerst maar eens naar gaan luisteren. Hij is niet zo populair onder de jongens, denk ik. Maar draaien u alleen voor jongens dan? Nee, maar ja, alsof, wij zijn wel jongens, dus ja, wij, wij hebben er geen zin in. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind, ik vind dat, uh, dat het gewoon een beetje voor meisjes is. En dat het. Als jongens, wij vinden het, de muziek gewoon niet leuk. En dat, daarom, uh, als het wordt aangevraagd, bijvoorbeeld als wij DJ dan draaien we best. Maar het, het niet, we zouden het zeker niet doen uit onszelf. En hij is zelf ook een beetje raar, vinden wij. Wat is er raar aan dan? Uh, opie Gewoon te, Ja, ik weet niet, hij vindt zichzelf heel goed. En. Uh, ja, daar is het denk ik gewoon. En als je dan zo'n liedje luistert, dan, eh, dan zie je toch die persoon achter dat liedje. Dus dan zie je dit liedje uh, zien voor <laughs> Ondertussen, de persoon achter dat liedje is nu als tweejarige te zien uh, in de film. Uh, die film gaat over zijn leven, zijn 17-jarige leven uh, en uh, de optredens die hij heeft gegeven. Uh, begon de maart vorig jaar en uh, aanstaande zondag in Argoi te zien. Dit is die. Zo klinkt hij. Zo ziet hij eruit, met dat kapsel. En ik ga zo, als het een beetje licht is. Maar er zijn wat dames vragen, waarom dan toch? Waarom dan toch? Waarom hebben wij het niet, Joris? Joris van de Kerkhoff was dat. Straks het laatste nieuws over de Japanse kerncentrale Fukushima. Het verkeer bij de ANWB. Wijnand Zwaan met de vrijdagavondfits. Ja, daar zitten we middenin. Wel goed nieuws voor mensen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want daar gebeurde een uur geleden een ongeluk bij Roosteren. De weg is weer vrij. 12 kilometer vielen nog wel vanaf Elslo. Verder kun je als je van Amsterdam naar Zaandam rijdt... beter niet via de A10 Noord rijden. Bij Cadoule is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. En op de A15 naar Europort Er staat voor Rotterdam-Charloos 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk in Rotterdam zelf. Bij Rotterdam-Charlo's is het daarvoor de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En we hebben een prachtige week achter de rug, wat het weer betreft, Marco. Nou, hebben we hebben een lekker weekje gewerkt. Uh, het weekend staat voor de deur. En wat beloof jij ons dan? Ja, eh, mensen die alleen de zaterdag ter beschikking hebben, die hebben wat dat betreft een beetje pech. Want morgen hebben we gewoon duidelijk te maken met meer bewolking. Dat hebben we vandaag al in het noorden van het land. Wordt het ook koud? Ja, het wordt ook een stuk minder. Eh, minder... Jas aan? Ja, absoluut, zeker. Kijk, eh, wij zijn gewend nu zo'n beetje in Midden- en Zuid-Nederland aan 15 tot 18 graden. Vandaag in Noord-Nederland al 11, dus dat is al een stapje terug. En morgen is het overal een stuk kouder, met 8 tot 12 graden maximaal. Dus als je morgen naar buiten gaat, in elk geval een jas aan. En misschien zelfs eventjes een een paar druppeltjes regen. Het zijn absoluut geen grote hoeveelheden, maar een echt droge zaterdag. Dat krijgen we niet. Dus als we nee, wat in de tuin niet. willen doen, kan je het beter op zondag doen. Of je moet zaterdag hard doorwerken. Ja, daarom. Nou ja, goed, het is wel een mooie werktemperatuur. Hè. Je, <laughs> je zal niet snel gaan zweten. Dat scheelt dan weer. Eh, maar het weer ziet de zondag gewoon duidelijk veel en veel beter uit. Want dan zijn de meeste wolken alweer verdwenen. hebben we prachtig zonnige condities. En dan pakt de temperatuur ook weer een paar graden hoger uit. Wij gaan voor de zondag. Dankjewel, Marco. Oké, okay, hoi. hoi. Het dode aantal van de aardbeving en de tsunami in Japan is gestegen tot boven de 10.000. Nog zeker 17.000 mensen worden vermist. Journalist Kjeld Duits die reist rond in het rampgebied en hij bezocht vandaag de stad Rikuzen-Takata. Kjeld is nu aan de lijn. Kjeld, wat zag je daar? In feite niets meer. De stad is volledig weggevaagd. Het is één grote leegte geworden. Het is een hele grote stad of een hele grote stad. Voor een dorpsstad was het heel groot: 24.000 inwoners. En. De vlakte waar de stad lag, daar zijn, staan nu nog maar een paar gebouwen. Het lijkt een beetje op die foto's die we kennen van Hiroshima. Er staan een paar geraamtes van gebouwen, de ramen eruit geblazen. Er ligt puin overal. Er liggen overal gedukte auto's, soms op een kant, soms ondersteboven, soms steken ze uit de modder. Er liggen overal ontwortelde bomen. Het is gewoon één grote puinhoop. Maar er waren wel overlevenden? Er waren wel mensen met wie jij kon spreken? Nou, ik was in het ziekenhuis, of was vroeger dan het ziekenhuis was. Het was vijf verdiepingen hoog. De tsunami kwam daar tot aan de vierde verdieping. En ik liep daar tot grote verrassing van mezelf een zuster tegen het lijf... die daar voor het eerst sinds het tsunami weer naartoe was gekomen... En zij had het tsunami daar ook meegemaakt. En ze vertelde dat ze bezig was op de derde verdieping met een patiënt toen het tsunami kwam. En in het draaiboek stond dat eh, een tsunami tot aan de tweede verdieping zou komen. Maar ze kwam erachter dat die tsunami steeds hoger werd. Eh, het kwam al aan tot aan de derde verdieping. En de patiënt waarmee ze mee bezig was, die lag in de machine. Die kon niet mee, die moest ze achterlaten. En hoe ze dat vertelde, kun je zien hoeveel pijn dat deed... En samen met een collega vluchtten ze naar de vierde verdieping. Daar kwam het ze ook op zetten. En daar hebben ze ook wat patiënten moeten achterlaten. Andere patiënten hebben ze kunnen meenemen naar eh, het dak van het ziekenhuis. Eh, sommige van die patiënten hadden zuurstof nodig. Maar ze hadden onvoldoende flessen zuurstof ter beschikking. Dus die patiënten die hebben de nacht niet overleefd. Eh, andere be patiënten bezweken aan de kou. Het was daar onder nul. En uiteindelijk hebben ze daar zo'n 24 uur doorgebracht voordat het water voldoende gezakt was. Zodat helikopters daar konden landen om hen te redden. Echt een verschrikkelijke nacht. En je kon aan haar zien hoe moeilijk het was om weer terug te zijn op die plek. En ze kwam daar met haar zoon. Ik denk om het te kunnen verwerken, maar ik denk niet dat het daar zal lukken om dat te verwerken. Ja, zij komt dan terug naar uh, die plek om inderdaad uh, te verwerken, om te kijken waar het allemaal uh, gebeurd is. Wat doet de rest van dat, van dat dorp, wat compleet weggevaagd is? Zijn er dan mensen bij die weer uh, proberen het op te bouwen? Of geven ze het op en, en ja, wordt het dorp aan de natuur overgelaten? Nou, op de ogenblik is men begonnen met het ruimen van puin. En dat zal vele, vele maanden duren... En um, ik heb met een heleboel mensen gesproken in evacuatiecentra en gevraagd, wilt u weer terug naar de plek waar u gewoond heeft? En ik zou zeggen dat zo'n tenminste zes van de tien, misschien soms wel acht van de tien mensen zeggen, nee, ik wil niet meer wonen waar ik gewoond heb. Ik ben doodsbang om daar weer naartoe te gaan. Of um, ja, ik weet dat er zoveel mensen overleden zijn op die plek, ik wil er daarom niet meer naar terug dus dan is het de vraag of zoveel mensen er niet meer willen wonen... of het sowieso nog wel mogelijk is om weer een stad op diezelfde plek op te bouwen. Journalist Kjell Duits was dat vanuit het rampgebied in Japan. Het blijft overigens rond de kerncentrale. Onverminderd ernstig in Japan groeit ondertussen ook... de angst voor het vrijkomen van radioactiviteit uit de beschadigde reactoren. Mensen die tussen de 20 en de 30 kilometer van de centrale afwonen... wordt nu ook aangeraden om te vertrekken. Daar gaan we over praten met Volker Dreisma, stralingsdeskundige van het Nucleair Instituut... NNG in petten. Ja, meneer Drijsma. Uh, Japan raadt dus mensen aan om uh, te vertrekken. Het gaat om een vrijwillige evacuatie. Ik zou zeggen, uh, hoezo vrijwillig? Ja, de <coughs> Sorry. de reden van de Japanse overheid. Uh, die kennen we natuurlijk niet helemaal goed doorzien. maar ik, ik kan me voorstellen dat. Uh, U kunt zich voorstellen. Er alleen blootstelling aan straling. zoals de bevoorrading en dergelijke. Ja. En wat ik begrepen heb, is dat de dosis nog niet hoog genoeg is of hoog genoeg zal worden om evacuatie af te dwingen. Ja. En daarom is het erg verstandig om mensen die in de gelegenheid zijn... ook, uh, ook, ook verder weg te brengen dan 20 tot 30 kilometer van de centrale. Ja, u viel heel eventjes weg, maar volgens voilà. mij hebben we de teneur van het verhaal kunnen volgen. En is trouwens bekend hoe ernstig die straling dan, dan is? Ik bedoel, u zegt net niet ernstig genoeg eigenlijk. Maar hoe ernstig is het dan wel? Nou, ik heb hier een aantal meetpunten voor mij uit de omgeving. En wat ik in ieder geval zie is dat er... Dat eigenlijk de, de hoge stralingsdoses vrij lokaal zijn. En dat is ook een beetje het beeld van de laatste dagen. Er komt een, een puff, een wolk met een, een hoge radioactiviteit in de lucht. Dat verspreidt zich met de wind. Maar na een aantal dagen is het ook weer verder weg. Dus dat is dan misschien nog een, een, een voordeel. Het regent daar op het moment niet. Dus die radioactieve stoffen die komen niet op de grond. Die, en, blijven, uh, die blijven in de lucht zitten. Die blijven in de lucht zitten. Dus er zijn hele grote gebieden waar je toch verhoogde radioactiviteit kunt, kunt, kunt meten. En dat is, uh, nou, laat ik zeggen, 10 tot 20 keer hoger dan wat, uh, wat je gewoon normaal zou verwachten. En dan is het natuurlijk weer de vraag van, ja, wat moeten die mensen dan? Nou, die niveaus zijn nog zodanig laag dat, uh, dat je daar niet voor weg hoeft. En dan kun je inderdaad hygiënische maatregelen nemen om te zorgen dat die... De volk niet bij jou in de huiskamer komt. Ja, want is de kans nou groot dat er gezondheidsschade optreedt... op lange termijn voor de mensen in Japan? Ja, zoals je het al zegt... de, de korte termijn-effecten zijn hier niet aan de orde. Die, die kunnen optreden bij de werkers... die echt in, in hele hoge stralingsdosis moeten werken. Voor de bevolking zijn alleen de, de lange termijn-effecten van belang. En ja, dan praten we over kansen. De kans dat je... Na verloop van tijd een tumor ontwikkeld door deze straling. En die kansen zijn wel klein. Maar ja, Dat is het moeilijk dat is het ongeveer te krijgen. Niet. Ja, precies. Ja, nou, nou, ja. zeker. Ja. Uh, Vandaar maar dat, dat was... je het beste zoveel mogelijk kunt doen om, de, om die dosis zo laag mogelijk te houden. Maar dan was er vandaag wel dat ja. bericht uh, van die medewerkers. Hè. Drie medewerkers van de centrale. Die hadden contact gehad met besmet water. En daar werd een, ja. een straling gemeten van 10.000 keer zoveel als, uh, als normaal. Wat zegt dat dan? Ja, ik heb hier de, de getallen voor me en uh, de, er zijn niet direct metingen gedaan aan de huid van de personen zelf. Maar dat, dat moet ontzettend hoog geweest zijn, want dat kun je zien aan de effecten, dat er brandwonden ontstaan zijn. En we weten dat dat echt dan over inderdaad uh, tienduizenden millisieverts uh, moet gaan. Wat voor de lange termijn effecten van belang is, is de... ...is de dosis die hun dosismeter heeft gemeten en die ligt in de orde van 100 tot 150 millisieverts. Dat zat dan nog weer onder die limiet die ze zelf hadden vastgesteld voor dit soort uh, noodwerk. Mm. En dit risicovolle interventie om de ramp te beteugelen. Maar uh, ja, die mensen die moet je alle medische zorg geven die ze kunnen kunnen krijgen En ik, ik zou ze zelf ook niet meer uh, inzetten bij de herstelwerkzaamheden. Nee, Oké, okay. ik dank u wel in ieder geval voor uh, dit moment. Fokker Draijsma was dat, stralingsdeskundige van het NRG in Petten. Dan gaan wij naar Apeldoorn toe, want daar is de derde dag aan de gang van het WK-baanwielrennen. Sebastian Timmerman volgt het en Sebastian heeft altijd maar één prangende vraag. Hoe doen wij het als Nederlanders? Het gaat niet goed en uh, ook op deze derde dag niet. Uh, weer geen medailles tot zover ook, geen uitzicht op medailles. Zijn er zijn nog geen medailles gegeven, Maar we weten al wel dat bijvoorbeeld Ellen van Dijk... geen medaille gaat behalen op de individuele achtervolging. Gisteren vijfde met de ploegenachtervolging. En Rara, waar eindigt ze op de individuele achtervolging... ook weer als vijfde. En je had bij de top vier moeten eindigen in de kwalificatie... om eh, na het avondprogramma te mogen en te gaan strijden om een medaille. Dat zat er weer net niet in. Beetje onrustige rit gereden. Iets te hard van start gegaan. En dat brak haar aan het einde op. En daardoor eh, mist zij dus die top vier en eindigt ze voor de derde keer in vier jaar op die vervelende en zeer teleurstellende vijfde plek. En daardoor was ze uh, tot tranen toe geroerd. De finale vanavond gaat tussen de Amerikaanse Sarah Hammer... en de Nieuw-Zeelandse Alison Shanks. Verder ligt Yvonne Heigenaar er al uit in het sprinttoernooi. Ze eindigde als twintigste in de kwalificatie... en moest het vervolgens in de zestiende finales opnemen tegen Simona Krupetsch-Kijten. Kenners weten dat dat een hele sterke sprinter is. Die eindigde de laatste twee jaar als derde en drie jaar geleden zelfs als tweede op het wereldkampioenschap en Krupert's Keiter had geen enkele moeite om Heigenaar te verslaan. Liet Heigenaar de sprint aangaan en kwam in de laatste bocht met gemak buitenom om Heigenaar heen. had veel meer snelheid en die vonden Heigenaar dus uitgeschakeld in het sprinttoernooi. We zijn verder begonnen met het omnium bij de mannen. Tim Veld begon daar goed met de vijfde plaats op het eerste onderdeel. De 200 meter met vliegende start. Maar op het tweede onderdeel ging hij de mist in. De puntenkoers werd hij slechts 20 twintigste. En daardoor is hij gezakt naar de 13e plaats in het algemeen klassement van die Zes Vanavond nog één kans om een medaille. En die kans ligt in de handen van Peter Schep op de puntenkoers. Dat horen we van jou hier op Radio 1. Straks na vijf uur steken we ons licht op in Syrië, in Jemen. En we gaan het ook nog hebben over een plan van het kabinet... voor een puntenrijbewijs. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3 Bayern München heeft een opvolger gevonden voor Louis van Gaal, Joep Heinkes. 2 Als mensen gewoon echt rottig gedrag vertonen op de weg, dat je dan op een je rijbewijs kwijt bent. Ranking the News, nu op nummer 1. Voor 33 years, the only thing you did is cool up Yemen. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the News van vandaag.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 Wasmachine dan echt zo zwaar? verhuizen minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Mensen, we hebben een prima jaar gehad. Waarin we bovendien een paar zaken goed geregeld hebben. Zoals de pensioenen. En Roderick? Lekker golfen. Lisbeth, Patagonië, fantastisch. En Bob? Nog 35 jaar en al zeilen jongen. Kop in de zon, haar in de wind. Goed voorbereid genieten van iemand anders oude dag? Het Deltaloid Garant Pensioenplan biedt werknemers een gegarandeerde uitkering en beschermt werkgevers tegen onverwachte kosten. Kijk op Deltaloid.nl slash pensioen. Zeker Deltaloid. Henk, sta weer pauze te nemen? Nee. nee.